De KNVB komt met een databank van amateurvoetballers die zich op de velden ernstig hebben misdragen. Op die manier moet worden voorkomen dat spelers die langdurig zijn geschorst zich bij een andere club melden. Op de lijst landelijk voetbalverbod komen spelers die door de tuchtcommissie een jaar of langer zijn geschorst. Verenigingen kunnen ook zelf spelers die ze hebben geroyeerd voor de lijst voordragen. Nu weten de voetbalbond en andere verenigingen het vaak niet als een club zelf maatregelen tegen een speler heeft genomen. Steeds meer mensen zijn ontevreden over het kapitalisme en vinden dat de welvaart eerlijker verdeeld moet worden. Dat blijkt uit een peiling van de Britse omroep BBC in 27 landen naar aanleiding van de val van de muur vandaag 20 jaar geleden. In 1989 werd het kapitalisme door velen nog gezien als het ideale systeem. In bijna alle landen vindt de meerderheid nu dat de overheid weer meer zaken zelf moet regelen. Dat heeft volgens de onderzoekers te maken met de economische crisis. Het aantal eerstejaars in het hoger onderwijs is fors gestegen. Maar wel minder dan de hogescholen en universiteiten hadden gevreesd. Het aantal studenten dat een hbo-opleiding begon ligt 6% hoger dan vorig jaar. Het aantal eerstejaars aan de universiteit het 12%. Na de zomer zeiden de hoger onderwijsinstellingen dat er zo'n 20% meer eerstejaars zouden komen. En dat zou leiden tot overvolle collegezalen en een tekort aan docenten. Maar in de praktijk valt dat erg mee.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 Het weer overwegend bewolkt met mogelijk wat zon en een matige noordoostenwind. Vooral later plaatselijk wat lichte regen of motregen. Het wordt een graad of 8. Dit was het n -Hoy.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 voort op zaterdag. Regenachtige zaterdagmiddag. Gewoon reden genoeg om binnen naar de radio te blijven luisteren. Robertje. Lekker binnen bij de open haard. Ja, gewoon lekker binnen bij de open hart. Lekker kacheltje aan. goed. En uh, naar al onze nieuwtjes luisteren. Jazeker, want, ja, zeker, want uh, de, ijsbaan, de ijsbaan. De ijsbaan waar we het vorige week vorige over week hadden. Vorige week met uh, Bart Schuitenmaker hadden we het erover. Nou, hij is inmiddels uh, aangeschoven, dus we hopen op positief, positief. bericht. Nou ja, de girl kan het helpen, maar deze jongen ook nog niet helemaal, geloof ik. Want uh, ik heb een verdeeld positief advies van het ambtelijk apparaat gekregen. En wat houdt dat in? Verdeeld uh, ja. positief? Nou, dat er positiviteiten te melden zijn en negativiteiten. En dat laatste zijn we natuurlijk niet zo blij mee. Want dan wordt er dus een collegebesluit genomen met een verdeeld, een gematigd positief advies. Ja, en er is het maar net uh, wie, uh, wie, door, wie, wie wat doorslaggevend vindt. Er zijn natuurlijk uh, drie wethouders. En een burgemeester. Ja, en de meeste stemmen gelden. Dus dat betekent dat we dus tot 15 november zo moeten wachten op um, de bijeenkomst van het college die daar dan vervolgens dat besluit overneemt. Een uh, beetje jammer. Ik had het iets uh, positiever ingezet. Vooral nogmaals, gelet op het uh, breedmaatschappelijk belang. En uh, ja, gewoon het enthousiasme wat we erin, wat we erin hebben gestoken. Ja. Voor de kinderen, voor de jeugd, voor de, voor de minder verlieden. en voor breed de woners. Van... Maatschappelijk draagvlak, heet dat geloof ik. Ja, breedmaatschappelijk draagvlak, ja. maar gewoon, gewoon leuk voor Zandvoort. En ja. uh, we waren ervan uitgegaan als die subsidie gewoon een go wordt, dat we ook dan alle scholen gingen uitnodigen die gratis konden, schaatsen enzovoort, enzovoort. Dus uh, ja, op een gegeven moment wordt er ook gezegd dat in zo'n negativiteit wordt meegenomen dat het toch weer riek naar een commerciële... Belang. Dus ik van ja, jongens, volgens mij hebben we ons nu hier op het gasthuisplein ten dienste gesteld. gewoon aan Zandvoort. We willen gewoon iets leuks doen met elkaar. Gezelligheid midden in de winter. En nogmaals, ik heb het vorige week gemeld. Je zou horeca tegen middenstand kunnen laten schaatsen. Gewoon een leuke schaatswedstrijd. Je kunt nogmaals alle scholen uitnodigen. Ik denk dat het voor heel Zandvoort gewoon echt een leuke Zwinterse happening ja. wordt. Daaromheen in dat weekend van 29 november lardeert la, la, la, la, la dan die, die kerstmarkt door Zandvoort. Sinterklaas is aanwezig. We hadden beloofd dat de, de Goedheiligman... 25 rondjes uh, gratis, gratis aan de Zandvoortse jeugd zou uitdelen. Hoezo, commercie? Gewoon allemaal leuk en gezellig. En daarbij die subsidie: hè, ik had een uh, bedrag van 2200 euro aangevraagd. Is veel geld, ja. maar dekt natuurlijk bij lange nee, na de lading niet. niet. Nee. Met andere woorden, uh, inderdaad, een aantal ondernemers, een aantal sponsoren zullen toch nog steeds hun nek moeten uitsteken om het evenement überhaupt van de grond te krijgen. En dan zeg ik van jongens, kom op in Zandvoort, laten we het nou eens even samen neerzetten. Er wordt al zo lang over gesproken, maar dit nou, zou nou echt een evenement uh, uh, zijn. Die echt nu even de steun van dit college verdient. En daar hoop ik echt op. Nou oké, okay, even, even terug. Ik bedoel, gematigd positief advies. Ik bedoel dat is, dat is ook wel lastig. Als je drie wethouders hebt en één burgemeester... dan kunnen de stemmen. Dus, uh, dus uh, hè? het kan 2-2 zijn. Ja, nou ja. Ik denk in het geval van 2-2 dat het er wel doorkomt. Nogmaals, het is gematigd positief. Het zou ja. erger zijn als het gematigd negatief zou zijn. Ja. Dus uh, ik heb nog steeds goede hoop. En uh, jullie weten inmiddels wel mijn enthousiasme altijd ja. voor dingen. Dus laten we daarop uh, hopen. Nou, zo zaten we hier vorige ja. week toch ook. Van, en, uh... Uh, we moeten gewoon zien dat we dat van de grond uh, krijgen. En misschien dat we nog voor die tijd voor 15 november... dat ik even overleg ga hebben met de college... om te kijken of ik daar nog iets persoonlijks aan kan toevoegen... om het gewoon erdoor te krijgen. Want ja, dat maar, zou toch wel heel erg leuk zijn? Wat je zegt inderdaad, 15 november... nou, we hebben we het over 27 november? Dat zou moeten beginnen. Het ja, is heb, een be uh, beetje kort dag dan, hè? Ja, om maar alles nog te regelen. Ja, maar ik heb natuurlijk al een hoop in de organisatie... voorhand klaarstaan. Als het een go wordt, dan kunnen we meteen 15 november schakelen. Ik heb inmiddels de organisatie van de ijsbaan gevraagd... of ze ook tot 15 november kunnen wachten... Nou, nou, dat kan gelukkig. Dus uh, als, dat, als dat van de grond komt... dan, dan, dan is de rest ook zo vrij snel geregeld, denk ik. Dus dat, uh, dat komt wel goed. En Bart, als de gemeente niet uh, meewerkt... gaat het gewoon niet door? Of kunnen we het toch nog op een andere manier? Uh? Nou ja, tenzij er een andere grote geldschieter komt... Uh, die zegt van ik vind het leuk om 2000 euro mee te doen. Maar dat is toch veel geld. Dus uh, ja. ik denk dat dat een lastiger wordt, eerlijk gezegd. Maar uh, we doen ons best natuurlijk aan alle kanten... om ook dat vangnet nog uh, te bekijken. Maar dat, uh, dat zal een lastiger worden, denk ik. In ieder geval een oproep aan iedereen die op dit moment luistert... en denkt van... Nou, dit wil ik wel ondersteunen. Meld je aan bij Bart Schuitenmaker. Ja, want rondom de schaatsbaan komt natuurlijk een omheining te staan van een meter hoog. Waar iedereen volop hun sponsorbord hun reclameboodschappen kwijt kan. Dus mocht er iemand zijn die zegt van dat vind ik leuk om daar nog eens even een bijdrage aan te doen. En mijn reclameuiting aan kwijt te kunnen. Dan kan dat natuurlijk. Ja, ik zei het verleden, verleden week ook al, van, uh, in andere plaatsen hebben ze ook die ijsbaan. En het is een happening voor iedereen, zoals jij ook al zegt. Want, uh, iedereen kan ervan uh, uh, van, uh, genieten en meeprofiteren. Nou precies, en dat is nou net de bedoeling. En het is nogmaals een heel leuke swinterse uh, happening. En dat kunnen we goed gebruiken op de lijst van extra evenementen op de evenementenkalender van Zandvoort. Bart, dankjewel en heel veel succes. Laten we hopen dat het gaat lukken. We ja. doen ons best. En hou ons uh, op, en de haal, hoogte. Haal, haal op de hoogte. Absoluut, volgende week. Dus, okay. uh, 15 november, wordt een spannende dag. 15 november, we, we houden dag. hem in de gaten. Nou Dank, nou ja. Dankjewel Bart. Ik hoop dat ze toch positief uh, besluiten. Jawel, ja, wel toch. jawel toch. Kom op Kom op, dit moet gewoon kunnen. Zandvoort heeft het. Hè? En we hebben zin in Sandvoort. Nou dan moet dit ook kunnen. Ja. Dit is Carol Emerald. En back it up. Core, scratch that back and give me more <laughs> Bart Schuitenmaker in Duitsland. Hij vertelde over de ijsbaan. Waar we het vorige week ook over hadden. Er moet gewoon een uh, kunstijsbaan komen. Waar we gezellig met z'n allen van kunnen genieten. Hier op het Gasthuisplein vanaf 27 november. Voor jong en oud hè? Ja precies. Vanaf 15 november hopen we meer daarover te weten. En dat we dan toch nog een uh, positieve nieuws vanuit de gemeente gaan krijgen. Dat ja, zal wel eens leuk zijn. Positieve uh, nieuws. Maar uh, ik denk dat we gauw doorgaan naar Joop. Joop kom erin. Ja, dat is een beetje... Een beetje grillen, grimmig begint te worden Want uh, Overbossen, er is een paar spelers van Overbossen Die kleine bestrijf juist een, een penalty uh, Nou, ik sta 5 meter achter het doel van Hoor uh, de Vet dat was absoluut niks van waar nou ja, ze zijn nu wel de laatste 5 tot 10 minuten toch aardig weer wat druk om het Samse doel te geven. Terwijl voor de grootste kans heeft gehad. Echt hele grote kansen die er eigenlijk in hadden gemoeten. Het had zeker al 4-0 moeten zijn. Want die bal gaat niet in. En dan, daarom staat er steeds met die schamele 1-0 van die penalty op uh, het uh, scorebord. Dan gaan ze nog nu even wat administratie uh, doen. En dat gaat dan in die vijf opkomen gekomen van Overbos Vanaf de linkerkant van het veld er komt hoog op 16 meter gebied in. Ja, schitterend doelpunt. Er is niks van te zeggen. Nummer drie van uh, Overbos. Kan van het koppen van een meter of vijf afstand. Boydevet de vet. Kon er niet meer op reageren. En daarom, ja, je ziet het, uh, we hadden zelf de grootste kansen. En nu komt het toch weer gelijk. Het was een heel mooi doelpunt van de aanvoerder van Overbos. Maar ja, we zijn nu helemaal niet voor Overbos, we zijn voor Zandvoort, laten we eerlijk zijn. Klop zat ondertussen op 45 minuten, het zal wel ietsje bijgeteld worden, want er is twee, drie keer gestopt stopt een blessure en Zandvoort brengt het spel weer in beweging. Jans van der Veld aan de bal. Gaat het een diep plaatsen, daar kan niemand van Zandvoort bij, wordt weggekopt door Overbos. Nog een keer Overbos. en daar zit Max Aardenberg, die zit ertussen. Michael Kouk krijgt hem aangespeeld, speelt naar de zijkant en daar staat Maurice Mol. Voor zit met links. Die gaat over alles iedereen heen. En dan de keeper van Overbos kunnen niet oppakken. En dat zal hem zo weer in het spel brengen ver uittrad. Er staat weinig wind op het ogenblik, Met dus die ballen die, die komen nogal ver. En als ze de grond dragen, ja, dan schieten ze ineens door. En dat zie je nou ook weer gebeuren. Uh, Jas kon er nog maar net bij komen, speelde pas uh, uh, Kalas in, maar die kon die bal niet wegkrijgen. Overbos nog steeds in de bal. En nu aan de linkerkant van het veld, daar zit er goed ertussen en transporteert die bal naar voren toe. Kan Michel de aan erbij komen? Nee, die kan er niet bij komen. Het is Overbos opnieuw, dit bal heeft en dan gaan rustig rondspelen achterin. Dat is niet verstandig, waarom met dit veld niet? Want uh, ja, als soms een beetje op was gelet, met name nu uh, Maurice Mol, dan had hij die dus bal kunnen letten. Maar hij reageerde te traag. En het is dus nog steeds overbos. Dat de bal En dat is het signaal van de scherpsetter voor ons. Zandvoort, uh, uh, ja, moet best zelf even te raden gaan, er moeten meer ballen, er zijn genoeg kansen geweest, die moeten er gewoon in gaan, maar er staat dus 1-1, nee, De wedstrijd de Zandvoort tegen Overbos. En straks uiteraard de tweede helft uh, eveneens met Jan Fris, SV Zandvoort tegen Overbos, Joop zei het al, 1 tegen 1, kansen genoeg en dan zie je het, dan valt de goal aan de andere kant. Ja, ja, we moeten wel gaan winnen hoor, Albert-Jan. Ja, de, de Drie hoop keer, vier keer, de vierde keer moet het gewoon gaan lukken. Nou, we gaan het straks weer horen van Jovenis. De tweede helft van deze spannende wedstrijd bij SV Soft wordt gespeeld. In de regen, want het is behoorlijk regenachtig. En daar gaat dit plaatje ook over. The Pointer Sisters. And it's raining man. Hi, hi. We're your weather girl. Uh -huh. And have we got news for you? Oh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 Bange hij hier ben ik Als de zeeën met schuimbezing Als het huilen langs huizen klinkt Als de windje voorover over Hier ben ik Ren, leri, Als je me mist, ren.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 Vele Martin, jaren geleden. Martin Roosjes. Ja, precies. Ren, Lenny, uh, Ren, Jorden, de single van uh, Akda, en de ik bij CFM Salford. CFM Race Radio, Pit Report. Pit Report. De Salford 500 wordt vandaag verreden op het circuitpark Salford. En daarvoor voor CFM is aanwezig Willem van der Se op het circuit. Willem, hoe is het daar, jongen? Ja, goedemiddag. Ja, het is hier na de laatste keer dat uh, jullie geliet uh, Je had het al over een Ja, niet veel. Hier ook aanwezig. En dan, ja, daar werd toch wel iemand het uh, spat op. Dan hebben we het over uh, Ronald Froemer. Uh, die in de gelag, uh, ja, te veel uh, in dat nat wilde. En uh, echt, ook in spoorje uh, schreef hij af. Dat was de spoortje die die deelt met onder andere uh, Duncan Huisman. Uh, Duncan Huisman had waarschijnlijk een uh, vooruitziende blik. Dat hij ook uh, met Lysisse Braam uh, ingeschreven had. Dus die kan uh, gewoon nog zetten uh, in dit evenement. Die Porsche, uh, die doet het niet meer. Daar zal heel wat uh, aan gedaan moeten worden. Het weer. Maar ja, dat is uh, de van het uh, rijden onder deze omstandigheden. Ja, en het is het wekker, het, wek, het winter- en uh, kampioenschap en het lijkt Dat we uh, ook nog verwend werden met hagel. Zo zag het er in ieder geval uit. In ieder geval doet het uh, weer de naam uh, eer aan van het evenement. Dan kijken we even, Dit is de voor 500, 500 kilometer of maximaal 4 uur. Nou, de 500 kilometer, uh, die zullen we niet gaan halen. Dat uh, heeft uh, alles te maken met het weer, maar ook met de uh, code 60's uh, die we meer dan eens gehad hebben. ...en een wordt, ja, wordt, uh, regelmatig een aantal ronden moeten afleggen... ...met een snelheid uh, van maximaal 60 kilometer. Ja, dan duurt uh, zo'n rondje extra lang. Uh, kijk even naar de, de uh, leiding. Uh, uh, ja, dat is nog steeds in handen van uh, Sebastiaan uh, Bleekemolen ...met uh, Roland uh, Ronald van de op. In de divisie 2 is het dan... Uh, ...ja, dat is uh, knap. Dat is Simon Knapp uh, met uh, Dick Vinkbeurt... ...die rijden in een psf 6 Lite... En dan kijken we naar de divisie 3. Dat is ook wel opmerkelijk. Dat is uh, Tom Coronel. Die uh, deelt een BMW diesel. Uh, deelt hij die met uh, Mark Koster en zijn vrouw uh, Pauline Zwart. Mm. Zij hebben de leiding in uh, divisie 3. Mm. En zijn in het veld uh, opgeschoven Algemeen naar de zesde plaats. Kijken we nog een andere interessant auto. We willen gewoon altijd kijken naar de zonkorters uh, die meedoen. mee doen. Nou, uh, in dit geval is dat uh, Danny van Dongen. Danny van Dongen, uh, actief met uh, Marijn van Kanthoud. Zij uh, delen een uh, radical. Radical, een uh, sportscar uh, die we komend seizoen hopelijk uh, veelvuldig in actie gaan zien op transport tijdens de A-evenementen. Wat de bedoeling is om daar uh, races voor uh, dit soort auto's te gaan houden. En uh, zij doen het uh, zeker niet onverdiend hoor. Ze liggen op een tiende plaats. In uh, het begin van de race uh, lagen ze nog verder naar voren. Maar uh, door een aantal, uh, ja, ze werden onder andere keer, uh, als je niet gist, door de wedstrijdleiding binnengehaald. Zijn ze teruggevallen. Maar inmiddels uh, zijn ze helemaal opgerukt naar de tiende plaats. Met uh, nu nog een uh, minuut of 25 te gaan. Want om 4 uur uh, gaat de pinenslag vallen hier. Oké, okay, dus vol ontspanning uh, op het circuit. Ja, zonder meer. Uh, al, ja. ja, En uh, hoe is het met je, Jeroen Bleekemolen in de tweede divisie? Die is al teruggezakt. Uh, Jeroen Blekemol, ja, die is uh, uitgevallen. De BMW waar hij die Hij ook met uh, Peter van het Kolkjaar. Die is uh, uitgevallen. Maar uh, de familie wordt er ook uh, gehouden door Sebastian uh, Blekemol. Ja, daar hebben we het over familie. In. Nou, ja. Er zijn nogal familie uh, hier die een de auto delen of actief zijn op de baan. Dan kijken we onder andere naar de familie Brahms. Dan hebben we vader Luc Brahms, uh, die is actief... Het uh, werkt dan in een trio, Zo'n uh, Max Braamd uh, deelt het uh, Clio met uh, Laura Kartsma. En we ook nog een uh, moeder Lisette Braamd. Uh, die deelt dan weer een BMW met uh, Deuk en huisman. We hebben nog uh, vader en zoon tankhout. We hebben nog vader en zoon mul. Ja, uh, Familiebedrijf. Familie is ook uh, hier actief op de baan. Ja. Oké, okay, dus we naderen zo langzamerhand de ontknoping. Nog een half uur te gaan. Ja, maar... ja. En dan komen we bij jou uh, weer, uh, weer terug. Het zal iets voor vieren zijn of iets na dat we bij je terugkomen. Ja, de vrienden slag valt om 4 uur, dus ik ga er vanuit naar het nieuws... ...dan uh, hebben we gelijk een uitslag ook. Oké, okay, helemaal goed uh, Willem. In ieder geval één ding is zeker Willem... ...het uh, Winter Endurance dat leeft gewoon als ik al die namen hoor... ...die meedoen uh, aan dit kampioenschap. Sorry, er uh... Nou, één ding is zeker Willem... Uh, als, ...als ik zo naar de namen luister die je opnoemt... ...van de coureurs die meerijden, leeft het gewoon. Winter ja, Endurance. Het leeft zeker, en het, ik bedoel ja... We zijn uh, volop, iedereen wil daar toch mee meedoen om toch een beetje in de running te blijven, actief op de baan. En ook uh, ja, deze dit soort dingen, op de winters, uh, winters uh, dat is ook het maar in nachtomstandigheden. Ja, ja. Om te, uh, op de baan mee te maken. Ja, nat is het zeker vandaag. Ja, nat is het Zo uh, Nou Willem, heel veel plezier verder op circuit en even na vieren komen we weer bij je terug. Dat was Willem van Es vanaf het circuitpark Zomvoort. En wij gaan door met de muziek bij Zomvoort op zaterdag. Hier is Sharon Brown en I'm specialised in love. You can come Jump forward. Do the womp, do the wang, do the womp. James, oh baby. I come back my I need love it every day. Love you Wat zei je nou, Albert? jou? uit de tijd dat je nog hockey dacht. Toen, <laughs> Toen ik nog hockey Heb jij op hockey, hockey gezeten? jongen? Was dit een hit? Ja, hoor. Ongelooflijk. De darts. The, the darts, come back my love. Oh, een mooi plaat trouwens. Gauw, oude tijd. Lekker. Nou, het is uh, niet echt uh, jazzy, maar daar gaan we het wel over hebben nu. Over de jazzmuziek, want uh, we hebben morgen weer jazz in de krocht. En daarvoor aan de telefoon Erik Timmermans van het trio Johan Clement. Goedemiddag, Erik. Goedemiddag. Ja, morgen is het zover. Weer een nieuwe aflevering van Jazz in de Krocht. Ja. En de luisteraars en wij zelf zijn natuurlijk heel erg benieuwd. Wat kunnen wij morgen gaan verwachten? Morgen kun je verwachten een hele populaire saxofonist. Zijn naam is Ben Herman, Benjamin Herman. Onder andere van de New Cool Collective. Daar is hij de leider van. En ja, een van de meest toonaangevende sarksefrisse van dit moment denk ik. Geboren in Engeland als jonge jongen zijnde. Maar woont nu al in Nederland natuurlijk al als jongs of aan in een conservatorium gedaan. Uh, ja, bekend voor radio en tv zou ik bijna zeggen. Gewiddeld draait door zie je heel vaak. En, uh, actieve jongen, heel actieve jongen en een fantastische muzikant. Ja, want ik had begrepen dat hij op 17-jarige leeftijd al op het North sea Jazz Festival uh, ja, achter de prinsans dat, gaf. Ja, dat, dat, dat verbaast mij. Ik dacht dat, dat, dat, dat, dat, dat, hij, dat hij toch eigenlijk wel achter was dat hij er stond. Maar uh, nee, dit is me is dol Het is een waanzinnig va talent. Een fantastisch, heel hele aardige jongen ook. nog eens een keer. Hij heeft een nogal kunstzinnige familie. Zijn uh, broer is, uh, is uh, kunstschilder geworden. Hij is muzikant geworden. En uh, ja, zelfzaam talent. Zelfzaam talent. Zeldzaam talent betekent ook dat hij de muziek niet naspeelt van iemand anders... maar gewoon een geheel eigen repertoire heeft? Ja, dat, ik, ja, dat denk ik wel. Hij is, hij laat, ik, ik laat mij verrassen. Hij neemt morgen wat dingen mee. We gaan van tevoren wat doornemen. En ja, hij zal ons niet al te moeilijk maken... want dat is voor hem natuurlijk ook niet zo leuk. Dus, maar ik verwacht gewoon wel een repertoire van het American Songboek hoor. Dat verwacht ik wel. Standards. Ja, dat, Standards. dat, is ook al. Ja, dat ja. denk ik wel. Alleen dan wel op zijn manier. Ja, zijn ja, eigen interpretatie daar aangegeven. Ja, absoluut. absoluut. En, ja, een hele energieke man dat doet ontzettend veel. Als je allemaal ziet, ik dacht, ik dacht dat ik redelijk actief was. Maar als je ziet wat die jongen allemaal van elkaar krijgen, dan denk ik van nou... Dat is, uh, die moet gewoon uh, bruisen van energie en wat allemaal van elkaar. De ene doet de ene naar de andere. Reist de hele wereld over. Van Brazilië tot Japan en van Canada naar Australië. Verzin het maar, weet je wel. Hij doet het heel krap. Uh, vertel even aan de luisteraars. Uh, zijn er nog kaarten? En Hoe laat gaat de zaal open? En dat soort dingen. Uh, ja hoor, er zijn nog kaarten. Uh, de zaal gaat open. Dat via. Nou ja, rond een uur twee denk ik. Uh, we beginnen om half drie. Uh, ik zou de mensen wel aanraden. Inderdaad, er wel of twee, kwart over twee wel te zijn. Ja. Want ik verwacht wel een behoorlijke toeloop. En uh, ja, de eerste keer vorige maand hadden we Gretje Kouveld. Daar waren ook behoorlijk veel mensen. 140, 150 man kwamen daarop af, dus dat was erg leuk. Ja, dat is natuurlijk ook voor veel mensen herkenbaar, hè, Gretje Kouveld. Ja, nou ja, goed. En Ben is dan met name bij de jongeren natuurlijk wat bekender, Vanwege die New Cool Collective, wat ja. ook op al die festival staat. Maar ik blijf het zeggen, elke gast die we uitnodigen is de moeite waarde, hoor. Ze dus hoeven niet alleen maar voor nee, de mensen te komen. Dan nee, dat klopt. ook met, bijvoorbeeld, één voorbeeld, als ik, als ik dat maar zeggen. In maart hebben we een jongen, die heet Dimitri Bajewski. Nou, er heeft nog nooit van gehoord. Ja. Neem van me aan dat je van je stoel wilt als je hier hoort van. We hebben hem in Frankrijk gehoord, daar kwam hier het podium op, waar we met Harry Allen een serie concerten deden. En zelfs in Landsberger, nou die toch echt wel wat gewend is, zijn uh, mond viel open. Oké, okay. nog even de naam. Dat is Dimitri Bajewski, die komt in Maart, Die jongen woont in New York. Uh, is er in Frankrijk wel ingesteld die tijd? Ja, en voor uh, New Yorkers is dan. Uh, Nederland is dan om de hoek, hè? Als je in Frankrijk bent. Ja, dat, uh, dat is even vliegen met de bus. Dat is een busverbinding. <laughs> ja, ja. <laughs> nou, hij komt met de trein volgens mij. Maar zoals... okay. <laughs> Maar voor hun is dat. Uh... Nee, maar. Uh, uh, op de website staat hij aangekondigd. Iedereen die daar te gast is. Z uh, kan je de naam van de website nog even noemen voor de luisteraars? Dat is heel makkelijk, dat is www.jazzinzandvoort.nl Ja, nou ja. dan nee. moet het helemaal goed komen, Erik. Dat lijkt me wel, hè? Ja. Hey, Erik, even, even. Hoe ben je. Hoe is het, ja, je, je idee over dit, dit jaar tot, tot zover? Over de publieke belangstelling? Tot nu toe ben ik. Ja, goed, net wat je zegt. Hebben we hebben één post gehad. Ja, nou oké, okay, goed, maar. Laten we niet te vroeg juichen. Maar, uh, nou ja, vorig jaar. Uh, ...hebben we uh, redelijk iets gespeeld. Ja. Uh, we, hebben een, we hebben wel weer een klein beetje verloren, maar goed. Dat, dat, dat, dat is in ieder geval niet de gigantische verliezen die we vorig jaar, de jaren daarvoor hebben gehad. Nee. Ik, dat, is, uh, dat was het aanloop natuurlijk op een gegeven moment. Je hebt nu toch wel een redelijk grote uh, schare vaste, vaste toeschouwers ja, toch? Ja, ja. kijk het, het kan altijd beter hoor. Ik blijf altijd zeggen, uh, kijk er gaan in de kroch 200 man. Ja. Nou, dat is niet, niet zo overdreven van er 200 man, zitten, is, is het echt helemaal helemaal boing, boing vol. Nou, dat heb ik afgelopen jaar zelfs bij die reis niet gehad. Ja. Maar goed, als er nou rond de 100 mensen komen, dan ben ik eigenlijk al buitengewoon tevreden. Ja, ik en, de... uh, als er dan, uh, zo, ik blijf, blijf er wel zeggen, bij HNJ-stad lopen 400.000 man door, door, door die stad heen. Ik weet heus wel dat het leeuwendeel daarvan voor het buurtje en voor de gezelligheid komt. Yeah. Maar toch, als 1% van de mensen die naar Harald stad gaan, nou eens één keer in de twee jaar naar de vlucht komen, ja. dan kan ik een middag een aanvoorstelling uh, geven die, die totaal uitverkocht is. Ja, nee, geweldig initiatief. En Dit is het derde jaar dat jullie het nu doen. Ik kan me nog herinneren inderdaad, Jus, in het begin joh. dat jullie wat aanloopproblemen ach, hadden. Ach, ach, jaar alweer, joh. Ach, Achterjaar, jaar. Hij was ja, nog niet zo lang. <laughs> dat zal het zijn. Nee, we doen het voor het achtste jaar weer, joh. Zo, Erik. Helemaal, helemaal ja. geweldig. Helemaal of uitbreiding gekregen ook van het team, hè, geloof ik. Ja, zeker. Dat is heel prettig. Ik, moest, ik heb van 2002 tot, ja, tot, tot 2005, 2006 ongeveer, heb ik het helemaal niet gedaan. Nou ja, goed, uh, dat, dat, dat, dat. er zijn gewoon bepaalde mensen die je dan moet inschakelen. misschien dat De heer Hans Rijmers, nog een bekende zand, geloof ik, die heeft zich gemeld. En er is een, een meneer Hel Helsloot uit Bergen, maar met name Hans Rijmers, die verzet Bergenwerk. En die krijgt dingen voor elkaar, ja, die ik niet voor elkaar krijg. Omdat hij, uh, ja, hoe zeg je dat, echt, echt zo'n zo, zo Zandvoortse netwerker, mm -hmm. iedereen kent hem. En hij heeft zijn ingangen en die man krijgt dingen voor elkaar die ik natuurlijk, uh, die, uh, die, die, die krijgt deuren over die van mij vooral gesloten zullen blijven. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Ja, we hoorden Hans vanmorgen nog bij Goedemorgen Zandvoort het programma van CFM. En uh, daar vertelde je ook over, uh, over de jazz in de krochten morgen onder begeleiding van het trio Johan Clement. Ja. En toen hadden ze het erover van, zullen ze helemaal compleet zijn? Nou, jullie zijn toch helemaal compleet uh, morgen, ja, zeiden, Erik? Morgen helemaal, helemaal compleet, hoor, zeker. Ik ben erbij, uh, Frits is erbij, Johan is erbij. En uh, we zijn morgen uh, in, uh, in de a -bezetting. ja. Nou, beloof weer een geweldige dag te worden. Absoluut. Erik, heel veel plezier en dankjewel voor de toelichting op de radio. En uiteraard, tot de volgende keer. Oké, okay, bedankt. Oké, okay, nee, graag Erik, gedaan. Bedankt.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 Nou, we zitten een beetje in de disco klanken vandaag, maar dat vind ik helemaal niet erg niet hoor. Nee, zitten nee. naar Earth, Wind and Fire met uh, de disco versie van Boogie Nights. Boogie Nights, wat een lekkere plaat hè? Heerlijk. Tweede helft van de wedstrijd van vandaag, SV Salvoort, tegen Overbos. Snel nou, over naar Jan van es. Jap, hoe is het daar? Goedemiddag nogmaals. Ja, het is nog steeds 1-1 hier. Sanford heeft een hele grote kans vlak naar rust Um, Michel de Haan kwam alleen voor de keeper, hij precies mooi op de, bal, op de kop, maar kopte tegen de paal aan en de bal kwam in de handen van de keeper terecht. En dat was de kans al geweest, Stam van nu in de aanval, al een paar keer in de aanval. De keeper is ondertussen wel gewisseld van de Overbos, door het dat de keeper is geblesseerd geraakt. Sanford heeft deze nog niet kunnen testen op de juiste manier. Overbos kan het spel overnemen aan de rechterkant van het veld, wordt daar een beetje diep gespeeld en komt weer terug. Nog steeds overbord. Zandvoort moet die zien te pakken te krijgen, want ik sta nu 3 tegen 2. Buiten stel. Oh, de scheidsrechter reageert op de tribune. Dat moet hij niet doen, want hij had het zelf wel absoluut niet te zien. Hij keek de andere kant op. De vlag van de grensrechter van Zandvoort, assistent scheidsrechter, moet ik zeggen, ging omhoog, hoog, maar de scheidsrechter liet doorliep, li li doorspelen. Overbos kan de bal van um, de Boy de Vets overnemen. Nu 1 uh, tegen 1 en uh, de rechterkant van het veld weer gaat een 16 meter in kappen. Probeert, probeert het hier het aardig uit te kappen om de 16 meter in te gaan. Daar komt uh, een aanval van Overbos weer een diep spaars. Dat is niks. Jan van het veld. Gelukkig kan hem overnemen en er gaat de heel diep spelen naar een eisenberg. Berg. Berg, die niet echt een goede doen is vandaag. Heeft een hele goede verdediging tegen zich. En, maar nu twee zelfs. Hij er komt eruit de 16 meter in. Hij komt vierde voet de verdediger komt hij uh, net niet over de lijn en wel via een van Mensel. Oh, Mensel, Nijsselberg bedoel ik natuurlijk. Die uh, die bal uh, over de achterlijn speelt. En de reservekeeper van Overbos die kan heel simpel die bal gaan oppakken en in het spel gaan brengen. Vanaf die 5 meter lijn. Het is uh, zo goed als winst stil hier. Het is helemaal droog. Dus ja, die bal is toch best wel eens een het weg kunnen gaan komen. Dan komt hij aan. Ongeveer het middel goed geplaatst. Helemaal goed gepast, maar nou, dan kan hij een mol overnemen. Mol, naar Aardewerk. Aardewerk gaat de verkeerde kant op draaien, zoekt de drukte op. Dat is niet slim. En weer Berg ingespeeld. Berg die het erg moeilijk heeft. Daar gaat die de man voorbij. Zit hem niet zo? Daan stuk dat. Het wat een goal. Wat een goede wat een 10-punt! exact op maat, krijgt hij hem! half half van die prachtige goal in uitgehaald. En die keeper die kon alleen maar kijken en Hij heeft het alleen maar gehoord die bal, hij kon het nooit meer volgen. Wat een prachtig van Michel de Haan. hij krijgt eindelijk ge genoegdoening, want hij heeft met de basis van de zaterdag 1 staat. Prachtig voorgezet door Pro mooie assist en schitterend afgemaakt door uh, Michel de Haan. Dus daar is wel het tweede doelpunt dat we deze wedstrijd in de live uitzending hebben We Hebben jullie dat de Ja, nee, dat uh, wou ik ook net zeggen. Ik zei het net tegen Albert-Jan. Iedere keer als we in de uitzending hebben, is er weer een doelpunt. Dus dat is, uh, dat is mooi ja, dat is, voor de, de Rijmen. Goed, Albert kan nu uh, weer spel beginnen. Uh, gaat hij dan ook doen. Even kijken, Albert is bijna vier uur, zie ik. Goed, ik ga afrijden, het is vast zijn we nu terug met deze spannende wedstrijd. Zandt moet hier drie punten gaan, kunnen gaan pakken, want uh, ik denk dat Overbos nou, het moeilijk heeft. Oké, okay, dankjewel Joop Fres. Inderdaad, uh, SV Zandvoort. Weer een doelpunt. Helemaal ja. goed. En het is wel een zespuntenwedstrijd. Want ze staan een beetje gelijk. Dus als, uh, als uh, uh, ZV Zandvoort nu wint. Dan, uh, dan schieten ze toch wel een stukje in de, in de ladder. Nou, dat zou mooi zijn. Na drie uh, nederlagen. Mag Wordt wel weer tijd voor het uh, winnen ja. van een spelletje. Klopt. Zo dadelijk zijn we nog één uur lang bij terug met Sanford op zaterdag. En daarin uiteraard weer uh, aandacht voor de Winter Endurance Kampioenschap. De race die vandaag verreden wordt. De Sanford 500 om vier uur klaar. Want uh, de 500 kilometer redden ze niet vandaag nee. met dit weer. Nee, dat klopt. Nee, vier uur finishen ze. Dus na het nieuws komen we daar even op terug. Worden dat vermeld? En wil... uiteraard het slot van uh, SP Zandvoort... Uh... Hè? Of ze dat de voorsprong kunnen vasthouden. Overbos. Tegenoverbos. En dus, uh, ja, voor de rest nog ve veel, veel meer nieuws. Dus, Gewoon gezellig blijven luisteren. Ah, Juist. Jawel. We zorgen wel dat het uurtje weer vol komt, toch? Ja, dat, dat regelen <laughs> dat we. <laughs> dat regelen wij wel. Graag tot zometeen. En Drop the Pressure is de laatste die we voor je gaan draaien voor 4 uur.